Damn. Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Het Schieringa museum in Spanbroek is vandaag toch open, ook al zijn de meeste kunstwerken gisteravond in opdracht van ABN AMRO weggehaald. De toegang is gratis en bezoekers kunnen op de lege muren reacties schrijven. Ook zijn er nog schilderijen te zien die het museum in Bruikleen heeft. De weggehaalde schilderijen dienen als onderpand voor een lening. Nu het Schieringa Museum dreigt te worden meegesleept in het faillissement van DSB... is ABN AMRO bang dat de lening niet wordt afgelost. Het plan van de Verenigde Naties om de helft van de topfunctionarissen bij Afghaanse stembureaus te vervangen is onuitvoerbaar. Dat zegt de Nederlandse EU-waarnemer Answerver. Zwerver. VN-chef Ki Moon zei vanochtend dat zo'n 200 districtscoördinatoren moeten worden vervangen om te voorkomen dat er opnieuw fraude wordt gepleegd. Volgens Zwerver is het onmogelijk om binnen twee weken voldoende mensen te vinden. Bovendien zijn de problemen niet opgelost door andere functionarissen aan te stellen, zegt de EU-waarnemer. In Nieuwegein en Houten is een aanrander actief. In de afgelopen weken heeft hij zeker zeven vrouwen onzedelijk betast. De politie heeft in het gebied extra gepatrouilleerd, maar heeft de man nog niet betrapt. Daarom wordt nu de publiciteit gezocht. De politie zoekt naar een blanke man van tussen de 25 en 35 jaar. De politie ziet geen verband met de beruchte serieverkrachter die in de jaren 90 op de Uithof toesloeg.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 Het weer, zonnige periode en tot de avond droog. Het wordt 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Verder waait het stevig uit het oosten tot het zuidoosten. Morgen valt er wat regen. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.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 ZFM The way I it, I cannot explain The things I feel for you But girl, you know it's true I'll stay with you, I fill my dreams And I'll be all you need feel oh, so right Girl, it's such love I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 Slaap!